Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amsterdam-Zuidoost is gisteravond voor een huis een handgranaat gevonden. De politie kreeg een melding en liet daarop de EOD komen... om het explosief onschadelijk te maken. De omgeving werd daarom een tijdje afgezet. Wie of wat erachter zit is niet duidelijk. De laatste tijd worden er in Amsterdam geregeld handgranaten gevonden. Inmiddels hebben rechters in de stad met elkaar afgesproken... om dit soort misdrijven zwaarder te straffen dan in de rest van het land...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 De overheid in Nieuw-Zeeland heeft afgelopen maand meer dan 10.000 vuurwapens opgekocht. Het opkoopprogramma is opgezet na de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch, waarbij in maart 51 doden vielen. De aanslagpleger had zijn wapens legaal gekocht. In april nam het Nieuw-Zeelandse parlement een wet aan om de meeste automatische en semi-automatische wapens te verbieden. Ook werd ruim 85 miljoen euro gereserveerd om dat soort wapens over te nemen van mensen die ze voor het verbod hadden aangeschaft. Op de Peloponnesos in Griekenland zijn twee graftombes gevonden die meer dan 3000 jaar oud zijn en nog volledig intact zijn. In de graven lagen botten van 14 mensen en ook veel juwelen. Meestal worden dergelijke tombes geplunderd voordat ze naar archeologen door archeologen worden ontdekt.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 Ja, en uh, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Barracuda 3 bent. Dat hoorde die? Hoorde u? Als het goed is. Nee, dat hoorden we niet. Wat dat hoorden we niet. dan? Nee. <laughs> we hoorden iets heel anders. De popstars. <laughs> met het sneltrein naar Zandvoort. Oh, je hebt de muziek veranderd. Ik pak maar een andere blaadje erbij. <laughs> uh, goedemorgen. Goedemorgen, lieve mensen. Uh, het is zaterdag 10 augustus. Live bent u verbonden met, uh, in Hotel Hoogland met het programma Goedemorgen Zandvoort en het belooft weer een leuk programma te worden De Techniek, kortdraaier de Muziek, kortdraaier Redactie Gert van Kuik en eindredactie Gerrit Rutte De Koffie, Rick van Schie en naast mij zit Roy Dongen Hij kijkt helemaal fris naar een weekend, vorig weekend met de Pride Amsterdam en de weekend voor Zandvoort Je bent weer helemaal fris en fruitig Dankjewel, je bent helemaal hersteld van uh, alle drukke werkzaamheden, zullen we maar zeggen. Even een vraag, Jor Roy, heb je de ramen gesloten van je huis? Want je woont aan het Raadhuisplein. Ja, deze wijze vraag komt van Pieter Joustra, mijn uh, mede-presentator vandaag. Ja. En, uh, ja, ik heb mijn ramen gesloten. Want uh, Ben Zonneveld is daar drukdoende met afzetlinten. En uh, de eerste kast is al omgevallen met uh, uh, rook. Ja. Uh, dus uh, ja, het, het ruikt lekker op het Raadhuisplein naar uh, Makereel. Uh, ik, ik heb begrepen dat er straks blauw van de rook staat. Want al die mensen die komen met hun rookkasten naar Zandvoort, nou dat wordt lachen. Uh, het gaat natuurlijk om wat voor houtblom je in die rookkasten <kwijnt> stopt. Sommigen die zweren bij ipe, en anderen bij Essen. Uh, ook Eiken met processioglubs en dergelijke. Daarbij. Ja, dat, dat ruikt lekker. Ja. Uh, en vanmiddag om drie uur is de prijsuitreiking en kunnen de overgebleven makrelen gekocht worden voor een goed doel. Nou, kun je nagaan. Dus dat wordt weer heel druk bij mij voor de deur vanmiddag. Ja. Mensen die in rijen staan bij de zeven. Er zijn zeven deelnemers, maar keelrokers. heel Dus hou je ramen nog even dicht. Ik hou mijn ramen zeker dicht. Hè? Goed zo. Wat gaan we doen? Uh... We krijgen een heel leuk en vol programma. We beginnen zometeen met Marco Deen, die gaat vragen om een handhaving van het Boerkenverbod, Of dat misschien al gedaan heeft. We krijgen Arjen de Boer, die gaat praten over 40 jaar Fysio de Prinsenhof. En daarna krijgen we Zwela, die komt praten over restaurant Andrea, dat weer open is gegaan. Ook bij mij voor de deur trouwens. Ja, en continu uitverkocht. En in een tweede uur gaan we praten met Jo Bierenso over een veilige Van Toch bij een heleboel mensen die heersten angst van wat gebeurt er nu allemaal. En, en vervolgens gaan we met Marlene Scherf praten over de CD Walking the Sea. En we sluiten af met een tweegesprek met Roy Dongen. Over de evaluatie van de Pride at the Beach. Het is niet waar. Ja. ja. Ben je voorbereid? We gaan zo meteen aan de andere kant zitten. Nee hoor, je mag blijven zitten. Oh, ben je voorbereid? Okay. Ik ben helemaal voorbereid. Goed. Aan tafel zit inmiddels Marco Deen. Uh, en die vraagt om de handhaving van een boerkaverbod. vraag gesteld aan de gemeente, BNW. Wat doe je eraan? Uh, is het een probleem in Zonvoort, het boerkaverbod? Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Hallo. Ja. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik heb nog weinig gesluide dames en zons gezien. Ik ook, weinig, dat zegt u goed. Ja, vind ik ook. We zien er niet veel, maar uh, wat, wat, wat, wat wij belangrijk vinden is dat, uh, met name naar aanleiding van berichten in de media, dat uh, naar deze wet die is aangenomen en per 1 augustus in werking is getreden, En nogal wat instanties, uh, overheden, organisaties zijn die zeggen: Nou ja, uh, dat is allemaal prima, maar wij gaan daar niet op handhaven. En die vragen kreeg ik ook in het dorp. Hoe zou dat nou in Zandvoort zitten? Dus vandaar dat ik heb gezegd, nou die, die vraag ga ik je stellen. Hè, van hoe, hoe kijkt het college tegen deze wet aan? En uh, indien daar niet gehandhaafd zou worden, hoe gaan ze daar dan mee om? Dat is eigenlijk de insteek van mijn vragen geweest. Maar ik ben me mee eens... Ik, ik zeg weinig. Ik heb nog helemaal geen gesluide vrouwen in Zandvoort gezien. Ik wel. Ik heb wel gesluide vrouwen in Zandvoort gezien. En andere mensen in Zandvoort Ook, ook wel gezien. Echt gezichtsbedekken, Dus echt een burka of kaap. En ja, je ziet ook niet veel... Uh integraal helmen in Zandvoort, want ook dat behelst namelijk deze wet. Hè? want het wordt nu natuurlijk alleen maar toegespitst op het boerkaverbod en dat, dat mag worden, zo heet het ook in de volksmond. Maar het gaat ook om bivakmutsen, integraal helmen en andere gezichtsbedekkende kleding, waardoor je gewoon niet ziet met wie je te maken hebt. Man of vrouw? Nou, dat is al heel erg, hè. Zelfs man of vrouw kun je niet eens, uh, kun je niet eens zien. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat daarbij uh, veiligheid in het gevaar kan komen, in het geding kan komen. En uh, dat is met name waar het ons om gaat. Ja. Ja. Nou was er gisteren een demonstratie op het Maliveld. Ja. Uh, er waren dertig uh, dames uh, met een, uh, een boergaan. U zegt dames, weet u dat zeker? Nou ja, daarom zeg ik net ja. man of vrouw ja, precies. hè. Ja. Uh, er was ook een van in het aan... kader van de genderneutraliteit maakt het nee, niet ja, uit wat er een uh, <laughs> partij van arbeidslid uh, die op de boot in de pride uh, met een boerenka aanliep, een man ja. was dat ja, er was een hele groepje hoor, in verschillende oh. kleuren ook in de kleuren van de regenboog oké okay. ja. Ja. Maar het is, laten we ook helder blijven. Het is niet verboden om in een boerkaart te lopen. Dus daar gaat helemaal niets aan veranderen. Ook in het straatbeeld van Zandvoort niet. Het gaat erom of het op scholen en in het openbaar vervoer gehandhaafd wordt. Ja, ziekenhuizen, zorginstellingen hè, met name. Ja. Maar ook openbaar vervoer, wat je zegt. Andere uh, openbare instellingen zoals de, de balie bij de gemeente, ik noem maar even wat, de politie. Nou, daar geldt het. En voor de rest verandert er eigenlijk helemaal niets. Dus eigenlijk op punten waarvan je echt graag wil zien... ...met wie je te maken hebt. Dus het is ook een... ...moet ook niet net doen alsof het niet een normale wet zou zijn. Want als je kijkt naar de buurlanden om ons heen... ...die hebben dat al lang aangenomen. He, Duitsland, Frankrijk, België... Uh, ...in beperkte mate of meerdere mate... ...Denemarken, Bulgarije, Oostenrijk. Het is niet raar. En ook uh, deze wet is natuurlijk door de Tweede Kamer gekomen... ...met de meerderheid. En door de Eerste Kamer... ...en kort geleden las ik een, een onderzoek... ...dat 67% van de Nederlanders het gewoon eens is met dit, uh, de, deze wet. Ja. Dus... Ja, weet je, dan vind ik, moet je hem ook handhaven. Maar wat, wat zien we af en toe in Nederland gebeuren als zo'n wet uh, niet helemaal strookt met de politieke denkbeelden van bepaalde groeperingen? Ja, dan gaan we daar maar tegenin. Ja, maar zo, zo werkt het natuurlijk niet. Zo kun je moeilijk met elkaar leven. Dat, dat gaat niet. Als, als mevrouw Halsema in Amsterdam zegt van ja, het is prima die wet, maar die gaan we niet handhaven. Ja, weet je, dan overtreedt ze de wet en zou je haar moeten arresteren. Uh, nu, nu, nu zie je als burger zie je iemand lopen door het dorp. Wat moet je dan doen? Moet je de politie bellen? Nee, want die persoon mag wel lopen door het dorp. Ja, ja maar die gaat Albert heen in. Nou, dan mag, en, ook. mag ook. Die gaat het gemeentehuis in. Uh, daar zou ze moeten worden, of zij of hij moeten worden aangesproken door iemand die in, de, in het gemeentehuis werkzaam is en met die opdracht uh, uh, aan de haal moet. En dan? Zegt de politie, die met hartstikke druk. Ja, luister. Maar uh... alleen politie mag aanhouden. Alleen politie, nou ja, dat, dat, dat is ook nog niet uh, allemaal <laughs> heel duidelijk. Het schijnt dat er meerdere mensen mogen, maar dat, zover willen we absoluut niet gaan. Kijk, handhaven dient gewoon te gebeuren door handhaveninstanties, met name de politie. Dus je belt de politie en dan hoor je wat er gebeurt. Ja. Ja. En dat is ook de insteek van onze vragen. Dan zijn wij benieuwd, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Ja. En hoe zitten we daarin? En wordt er niet gehandhaafd? Gaan er dan sancties plaatsvinden bijvoorbeeld? Zoals? Weet ik niet, boete? Boetes? 150 uh, euro. Wat zegt u? 150 euro is de boete officieel bepaald. Dat is de boete die uh, uh, een gezichtsbedekkende ja. kledingdrager oh. moet betalen als uh, hij of zij weigert om dat af te zetten. Klopt. Ja. ja. Het is wel vrouwonvroenderlijk, zeggen wij dan als Westelingen, uh, vaak opgedrongen door de man, de echtgenoot. Nou, dat is natuurlijk ook met name wat, wat de PVV erg stoort. We horen uh, heel veel woorden over, ja, uh, iedereen heeft recht op vrijheid. Nou, als er iemand vindt dat mensen recht hebben op vrijheid, dan zijn wij het wel. We hebben het zelf in onze partijnaam staan. Dus, Partij voor de Vrijheid is ook voor de vrijheid. Maar een boerkou van kaap uh, die staat juist voor onderdrukking. Voor het tegenovergestelde van vrijheid. Dat is belangrijk. En uh, nou ja, da da daar vinden we dat we tegenin moeten gaan. En als ze dan verwezen je... naar godsdienst... Ja, dat mag. Maar als je dan ziet dat... Uh, als, hè, dan zeggen mensen... Ja, maar mensen zijn vrij om te dragen wat ze willen. Dat, dat zijn, zijn ze ook. Tot op bepaalde hoogte. En we zijn hier in West-Europa. We zijn hier in Nederland. Wij vinden als partij dat je dan uh, aan moet passen aan de normen en waarden die op dit vlak gelden in, in het land waar je verblijft. Kijk, in Iran, als mensen hun die kaap of boerka willen afdoen, worden die vrouwen in de gevangenis gezet. Hoe vrij is dat? Dat is onze vraag. Hè? En je ziet ook... De tegenstanders, met name voor deze boerkaas of niet kaap, die komen, uh, de woorden komen van de mannen. De vrouw hoor je eigenlijk helemaal niet. Dus uh, het, het ligt wat genuanceerder. Oké. Okay. Ja, ik denk dat je misschien ook zou kunnen afvragen, uh, wat is er zo erg aan om het handhaven van het verbod? Want op straat mag je gewoon je vrijheid houden. Als je naar Albert Heijn gaat, mag je je vrijheid houden. Bij de Hemel mag je je vrijheid houden. Je kan alles aan doen en laten wat je zelf wilt. Uh, Alleen bij over, officiële instanties en waar veiligheid een rol speelt. Moet je het ja. enigszins gezicht laten zien. Enigszins. Klopt. En dan? Ja. Nou, dat, ja. dat andere vorkje waarbij je zo je gezicht kan zien. Dat werd helemaal ingepakt mag wel. Dus dat is, uh... Ja, ja maar en, en inderdaad. Het, en het gaat ook om... Uh, ja, ik vind het persoonlijk vreemd. Als ik met een integraal helm op de Albert Heijn in wandel. Of met een bivakmuts op. Ja, Ik zou het wel fijn vinden als die mensen wel worden aangesproken. Want met wie hebben we te maken? Wat, wat zijn de plannen van deze mevrouw of meneer? Je weet het niet. Maar ook in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Als je uh, als conducteur uh, of controleur iemand wil uh, zijn ID wil zien. Ja, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, hoe gaat dat in ja. de praktijk? Ja, ik weet het niet. Maar dat lijkt me ingewikkeld. Als op, wat staat er trouwens op een ID? Is dat met burka of kaap of integraal helm of is het een open gezicht? Ja, ik weet het niet. En is dat dan degene die wij voor ons hebben op dat moment of niet? Dus het is, toch niet, het is toch helemaal niet zo vreemd. Dat is toch belangrijk in het kader van veiligheid. Maar ook in het kader van fatsoen en hoe wij hier met elkaar omgaan. Vinden wij dit een, een heel belangrijk item. Okay. En hoe kijk je naar de praktische uitvoering van het item? Want dat is het andere punt, handhaving. Nou, ik woon op het Raadhuisplein. Daar rijdt de bus achtergrond rond uh, op het plein. En iedere keer staat die bus daar te toeteren. En daar moet weer iemand uitgeladen worden. Of iemand moet weer even een croissantje kopen bij de bakker die ernaast zat. Of heel snel daar pinnen bij de AWN AMRO. Geen handhaver te vinden. Uh, overal op bepaalde plekken liggen, kom je om de hondenpoep tegen. Geen handhaver te vinden. Dus denk ik, nou, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe hoog de prioriteit is. Ja. Al, en waar die handhavers dan moeten gaan komen. Om voor de enkele keer dat er iemand misschien met een boerkaart voorbij komt in een gemeentehuis. Om iets te doen. Klopt hoor. En dat is op zich natuurlijk sowieso een probleem. Ja. Hebben we wel genoeg mensen in dienst om überhaupt wetten te handhaven. Ja. Want het zal, het zal allemaal niet vaak voorkomen. Nee. Uh, wetsovertredingen gebeuren ook niet aan de lopende band. Gelukkig. Maar, nee, <laughs> gelukkig. Hey, maar zelfs dan is het lastig om even snel een handhaver in te schakelen, te vinden. Als ik, uh, maar dat is ook lastig. Als ik, als ik de politie hier wil bellen, dan gaat het via een landelijk nummer en dan moet je maar hopen dat het allemaal in orde komt. Die structuur is natuurlijk uh, ja, daar kun je ook je vraagtekens bij zetten. Dat klopt, maar dat geldt wat mij betreft voor handhaven in het algemeen. Ja. Ja. En, en dus ook voor deze ja, ja, zeker. Dat Moet je maar zien. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar het antwoord van de gemeente. Ja, ja wij ook. Wij ook. Ja. Dat is de reden waarom we die vraag gesteld hebben. En uh, nou ja, nog een paar dagen wachten. Dertig dagen staan ervoor, hè, voor de beantwoording maximaal. dus ja, uh, ja, ze ja. ja, Ja, klopt. Maar ja, het Echt leven waar? gaat door, hè. Ja, ik net zeggen. Het is ja. geen bouwvak. Nee, precies. Ineens, nee, zo werkt dat niet helemaal. Ja. ja, dan weten we dat weer. En we zullen daar weer aandacht aan besteden. Dat is mooi. Bedankt. Okay. Jij ja, ook. Bedankt. Dank voor je komst. Graag gedaan. En het droogte. Ja, en aan tafel zit op dit moment Arjan de Boer. En dan praten we over de 40 jaar fysiopraktijk de Prinsenhof. Laten we begin beginnen. 40 jaar. Zeker, Pieter. Toen werkte je daar nog niet. Denk ik. 40 ja. jaar terug. Hoe ja, ziet er zo uit? 40 jaar. Ik, zit, ik, zit, ik kijk nu recht naar het pand waar we begonnen zijn. En, Even de uh, luisteraars, Hogeweg 17? Hogeweg 17, ja. en ik kijk erop uit, dus een mooi uitzicht. En, uh, en ik was inderdaad heel jong, want uh, toen we net begonnen waren, werd ik op een zaterdagochtend, zoals deze, een keer aangesproken in de tuin toen ik aan het, aan het ro rommelen was. En uh, er werd gevraagd aan mij of mijn vader thuis was, want ja. iemand wilde een afspraak maken. En, en, en zo is het begonnen, toen was ik 21, 22. En, uh, dus ben je nu in de 60 al? Dus ik ben nu uh, 61. Ja. ja, dat is dus blijkbaar heel ja. gezond leven. Fysiek, ja. gezond. Ja. Ja. Ja. Met 40 ja. jaar geleden ben je begonnen. Ja, met Marga samen, mevrouw. Ja. En zij is de eerste twee maanden uh, zeg maar daar in de gang gegaan. En ik had een, uh, een afspraak met een vriend waar ik voor werkte in uh, uh, Kroemernie. Daar had ik een praktijk in zijn uh, opdracht voor, uh, voor opgezet. Hij, hij, hij was iemand die dus meerdere praktijken had. Ik wilde heel graag bij Jullie werken toen de tijd. En ik uh, ben daar toen ook, uh, omdat ik daar in de buurt dus werkte, een aantal keren wezen kijken. Dat vond ik niet leuk. Toen de tijd. Nu is het een fantastische instelling, ook voor therapie. Echt, echt grandioos. Echt een, een, een, een hoogstaande ja, ja. Uh, werk. Maar toen was het routinewerk. Ik knapte er toen op af. En ik moest een beslissing nemen omdat uh, de ziekenfondswet uh, zeg maar, veranderde. Er was een, uh, een mogelijkheid om nog vrij te vestigen tot uh, 1980, 81. Het zat er aan te komen dat dat zou sluiten. En toen moest ik eigenlijk op 21-jarige leeftijd beslissen, ga ik dan voor mezelf? En, en dat, dat heb ik gedaan. Waarom koos je voor het? Nou, omdat ik eigenlijk uh, in de omgeving ben. Dat, dat is een goede vraag, Pieter, want ik ben eigenlijk eerst naar de omgeving gaan kijken. Uh, IJmuiden, uh, Driehuis, uh, vijf huizen. En dat werd niks. En, uh... Maar er waren in Zandvoort al een aantal fysiotherapeuten. Ja, maar in Noord was nog niks. Nee. En, uh, dus daar viel mijn oog op. Toen uh, kwam het in de hoge weg. Toen kwam het gesprek, nee, kwam het gesprek met Maarten en Kees, van, uh, die net begonnen Even waren. Even Maarten, Maarten Koper. Maarten Koper hè, ja. en Kees Bruin. Die waren net begonnen, een jaar eerder. En, uh, en die zeiden, ja maar hallo, wij hebben plan om daarheen te gaan. En dat was dus al heel ver. Uh, toen was het eigenlijk heel simpel om te zeggen: van oké, okay, dan, dan komt er dus weer een plekje vrij aan deze kant. En in de tijd uh, liep ik altijd hard met, uh, met Frank de mes. Liepen we naar uh, omer Jan, tent 9, zijn vader. En kwam ik eigenlijk altijd langs dit pand. En, uh, en toen was het zover op een bepaald moment dat dat pand. Uh... Maar er waren meerdere praktijken hier in het centrum op fysiotherapie: uh, de praktijk van Overveld. Toen was de Zandvoortse Laan. Ja. Uh, Willemsen natuurlijk, hè, van ADCR, ja. uh, toen de tijd nog op de Emmaweg. Ja. En daarom, daarom viel het oog op Noord, hè, dus, dus daarom ja. uh, wilde ik daar naartoe. Maar uh, ja, het feit dat, dat Maarten en Kees daar dus eigenlijk naartoe zouden gaan, betekende dat er hier weer een plekje kwam. Dus, dus zo is het gegaan. 40 jaar. En op een gegeven moment zeg je van ik vind het mooi, uh, ik ga nu uh, over naar een uh, ander pand. Ja. Zwaardewestraat, Ja, Zwaardewuestraat, Zwaardewuestraat. ja, ja fantastisch, fantastisch. Zeg maar de oude NSU garage van Versteeg. Ja, de oude garage van Versteeg. Ja. En uh, het stond al drie jaar leeg, de ruimte. Het was eigenlijk geprojecteerd als winkelruimte. En ja, dat is natuurlijk nooit hè, de Pakveldstraat of, of, of de, uh, hoe heet het, uh, de, de Prinsenhofstraat is eigenlijk nooit natuurlijk die doorloop geworden. Hè, zoals nee. dat, dat, dat geprojecteerd was. Ja, en toen hebben wij dat gelukkig kunnen kopen. En dan, dan zit je daar je moet het verbouwen. Hoeveel medewerkers uh, zijn er bij jullie in de praktijk? Uh, we hebben een maatschap. En in die maatschap zitten nu nog vier mensen. En er zitten naast, naast die vier mensen dus nog vijf medewerkers. Waarvan twee op ZZP-basis en drie op uh, loondienstbasis. En je zegt uh, nu nog vier mensen, dat klinkt alsof er meer of minder... Nee, dus, dus, nee zei ik het zo? Nee. Ja, dus naast vier, die vier ma uh, maten zijn er nog vijf ah, uh, zzp'ers, ja. zo, zo bedoel ik het. Ja. Of vijf medewerkers zzp'ers. Ja. Uh, uh, Worden jullie niet hartstikke gek van alle papierwerk wat jullie moeten doen voor de zorgverzekeraars? Ja, nou, dat, dat is ook weer het hele terechte vraag, want dat geluid zal je ongetwijfeld natuurlijk wel hebben gehoord. Uh, uh, dat het heel veel eisend is en dat dat... Zeker in de afgelopen tien jaar dus ook heel veel stress veroorzaakt heeft. Heel veel extra werk veroorzaakt heeft. Ook kwaliteitsverbetering op bepaalde punten moet ik zeggen. Maar daar begint nu ook wel weer een beetje een, een, een ombekeer in te komen hoor. Dat ze iets, iets flexibeler worden en gewoon zien dat er gewoon vooral zorg besteed moet worden aan mensen. En niet alleen maar papieren moeten worden ingevuld. Ja, naast elke fysiotherapeut moet je haast een assistent inzetten om alle rapporten te maken. Nou, het is, het is heel fijn als je dus een secretaresse hebt. En uh, dat hebben wij gelukkig ook. Want anders dan, uh, kan je amper, uh, amper je tijd besteden aan je behandeling. Dus dat is, uh, dat is inderdaad uh, ja, dat is gewoon echt een punt. En uh, dat hebben we gelukkig wel uh, met, met de secretaresse aan de balie ook een klein beetje kunnen opvangen. Ja. Maar je nuanceert het nu wel een beetje. Dus er werken zo'n negen mensen in totaal ja, bij jullie. Ja, en dan, en dan hebben we ook ja. nog twee secretresses. Twee secretresses uh, en die ja. doen dan die administratieve vastleggingen. Ja. Heel veel administratie. Ja, als je het niet doet, dan krijg je gigantische boetes. Ja, weet je, je hebt natuurlijk een administratie, dat is gewoon de administratie, de declaraties, maar vooral ook het patiëntendossier, dat is wel een heel, heel heikel punt. Ja. En daar dat, dat, uh, dat, ja, worden hoge eisen aangesteld. Ja. Op zich terecht, maar het is ja. ook een beetje overdreven af en toe. Ja, maar je, weet je, ik herken het wel in, in, in het bankwezen en, en, en, en, en, en allerlei bedrijfstakken zie je dus dat uh, de dat dossiervorming moet plaatsvinden. Ja. Het is ook een beetje doorgeslagen. Ik heb zelf het gevoel dat het ook heel erg gekoppeld is aan het uh, computertijdperk. Dus dat alles ja. moet uh, geregistreerd en gedaan. En, uh, ja, het lijkt dan allemaal eventjes een, uh, uh, zeggen, alsof het een. een Fluitje van een cent is, maar het kost toch wel, toch wel veel tijd. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk nog de trainingen, de cursussen en dergelijke die je moet volgen. Nou, dat is het hele leuke van vakfysiotherapie. Als ik naar 40 jaar geleden kijk en nu, is het totaal veranderd. Totaal. En uh, veel beter onderbouwd. Hè? Dus wetenschappelijk gezien veel beter onderbouwd. We hebben nu ook echt, uh, ja, eigenlijk op elk gebied een bijna hè, onze specialisaties. Mensen met een masteropleiding. Die uh, in, de, in de manuele therapie, bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie. En, en, en dat zijn eigenlijk allemaal mensen die met een eigen vakgebied uh, geworden. En vroeger moest je het allemaal weten, zeg maar. Dus vroeger meer generalist en nu ja. meer gespecialiseerd. Ja. ja. Terwijl het eigenlijk ook nog wel een kracht is van het vak, hè, dat je generalist bent. Omdat je toch dingen kan verbinden dan. Uh, ja. Ja. Nou heb je wel een grote groeimarkt, hè? Mensen worden ouder, ja. uh, hebben eerder ja. last van uh, kapotte knieën, heupen, enkels en dergelijke. Ja. Zeker. Het is, de praktijk die loopt vol. Nou, dat, dat is zeker gewoon. waar. Want dat, dat, dat, dat, Oefeningen uh, doen. Ik herinner me dus nog dat ik met een vriendje van mij van school. naar zijn moeder of naar zijn oma ging. in een Hulsmanhof. En dat die vrouw daar zat als een, oudere, als een oude vrouw in zwart gekleed. Een grote pukkel op haar. En ik denk, oh, wat, wat, wat, ik dacht dat het een heks was. En die kon niet meer lopen. <lacht> en die vrouw had gewoon een. Versleten heup, in de jaren 60. En uh, dan was je gewoon gekluisterd aan je stoel. En ja. nou uh, zijn vrouwen van 60 en 70, dat zijn uh, jonge meiden die de hele wereld overgaan. Uh, Godzijdank. Ja, ik, <laughs> ja ik, ik oefen twee keer, drie keer in de week uh, bij uh, fysiotherapeut. Maar dan zie ik een heleboel mensen omheen met kapotte knieën. Ja. Althans geopereerd. Ja. En is er een bacterie bij gekomen. Ach nou ja, dat zijn echte complicaties. Jongen, jongen, jongen. Maar weet ja. je wat ik... Dat is echt wel belangrijk. Dat je, dat je het inzicht, vind ik, uh, nu veel meer ziet. Hè, dat als je een ingrijpend iets meemaakt in je leven. Hè, dus een harde infarct of een knieoperatie of iets van een heup. Ja, dat je vroeger eigenlijk dan in het levensverhaal van mensen hoorde van... Ja, vanaf dat moment zat ik thuis. Einde verhaal. Einde verhaal. En dat is ja. niet meer. En daar is de fysiotherapie natuurlijk juist ook zo belangrijk in. Hè? En ook natuurlijk de, de, de, de GLI, hè? De, de, de, de gecombineerde leefstijlinterventie hè? die er aan zit te komen. Hè? Dus leefstijlbeïnvloeding. Uh, ja, het zijn hele leuke nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Die, uh, ja, die, die is eigenlijk een beetje centraal in de gezondheidszorg zetten. Positieve gezondheid, hè? ook, ook, ook zo'n begrip op, op het ogenblik van macht tot humor, eh, over, over landelijk, hè, waar, waar we eigenlijk ook aan proberen mee te werken, zeg maar. Nee, kijk, wat ik me herinner van vroeger was, heel gymnastiek en je ging massage en dan was het klaar en dan was de pijn weg. Nou, eh, eh, dat is tegenwoordig niet. Nee, nee het, is, het, is, daar, het zei ik ook net, hè, van, van, de manier waarop het vak wordt uitgeoefend is echt heel, heel erg verschillend. En toch blijven er natuurlijk bepaalde dingen wel weer uh, terugkomen. Uh, jullie moeten ja. enorm verstand hebben van de anatomie. Ja. Uh, elk spiertje, elk botje en dergelijke moet ja. je weten. En ja. hoe het zich verhoudt aan op van anderen. Uh, ik merk het, ik, ik heb uh, precies een jaar geleden een CV-jaar gehad. Dus ik ben nog steeds aan het oefenen. Dat ben je en, er goed voor afgekomen. Uh, ja, maar hem kan ik bewegen? Mijn been gaat nog een beetje minder. Maar die visie die is streng en streng. <laughs> Nou, vervloek ik hem, want dan moet ik nog meer, nog meer. Ik weet dat ik de volgende dag, dan wordt van de spierpijn. Met, ja. Maar dan ben je, ben, je, ben je wel goed opgeknapt. Want, ja, uh, ik ben aardig op. Het is, ik, ik, ik, dat vind ik ook een van de dingen waar ik wel eens bang voor ben. Hè. Als je gewoon ziet wat voor gevolgen dat kan hebben. Ja. Maar goed, het, daar kan je dus heel verschillend uitkomen. Ja. Maar goed dat je zo treedt. Ja, precies. Maar hij is ook een doorzitter. Ja, nou straat. ja. Ja, van, ja van, nee, laat nee, ik niet zo. Maar ja, Dat, ik altijd dat uien, is, maar dit is wel een heel belangrijk ding. Hè. Als, je, als je ziet, als, je, als wij werken met mensen. Maar we zijn eigenlijk wel afhankelijk van iemands motivatie. Hè. Dus je kan heel erg je best doen. En dan zie je dus gewoon echt soms wondertjes. Maar als iemand niet wil, ja, dan houdt alles op. Ja. Wat, ik, wat ik ook ervaring in die sportschool. En dat zal bij jou waarschijnlijk ook hetzelfde zijn. Dat er ook mensen komen die op zich helemaal uh, niet door de dokters verwezen worden. Ja. Maar die is gewoon... Fijn vinden om een uurtje te sporten. Ja. Onder ja. leiding van de fysiotherapeut. Ja, ja, ja, dat klopt. En die betalen 100 euro voor, voor 10 rittenkaart. Nou, zoveel is het niet hoor. Ja. Maar uh, de mogelijkheid om zelfstandig te sporten en dan uh, de praktijk van de fysiotherapeut, <laughs> hè, zodat je in de buurt bent, die bestaat. Ja, en dat is voor heel veel mensen fijn. Hè, als, als ze ja, bijvoorbeeld met een hartkwaal of iets. Uh, wat meer zeg maar, in een veilige omgeving willen sporten. En wel zelfstandig soms. Hè? Dat, dat kan ook. Hè? Je kan ja. ook zelfstandig op die manier sporten. Je kan ook alweer een medisch-fitnessgroepje uh, uh, ingaan. Hè? Maar dat is een beetje wat je wil. Maar op die manier uh, is het voor sommige mensen dus ook veiliger om te sporten. in plaats van naar een sportschool te gaan. Ja, precies. Ja. Dus dat is ook weer heel. Ja, dus eigenlijk ook wel weer aansluitend op de visie hè? van nu. Meer bewegen. Hè? Vooral jezelf beter uh, maken. Dus uh, ja. Het feit dat je eigenlijk een sportzaal erbij hebt, is nu een must. Ik denk en toen dat... wij begonnen was dat niet gebruikelijk. Ook zo'n heel groot verschil. Ik denk dat er ook een uh, groeiende groep uh, mensen is. Uh, veel ouderen, die eerst naar de sportschool gaan en er staat naast een paar. Uh... Bonny jongeren die uh, te hijgen en te puffen en te ja. gooien met gewichten ja. uh, en dat moet allemaal uh, heel zwaar ja. zijn en ik denk ja. van nou hier voel ik me eigenlijk ook niet helemaal thuis nee. uh, en dat, dat, dat sociale aspect of dat begeleidingsaspect dan ook een rol speelt maar ja. dat stoert wel hoor want als je dan bezig bent en je hoort de dames te praten met elkaar van, eten we vanavond? Oh, dat is wel lekker, dat is ook wel lekker. En dan moet je dat nog even halen. En ik kom op meiden, ja, boven de Bij de, de les blijven. Ja. <laughs> nou, ik, heb, ik heb nog nooit gesport op de, bij de fysiotherapeut. Dus, ja, maar het, het, is leuk. het is leuk. Jawel, ja, het is mogelijk. Maar goed, je hebt een fantastische sportschool ook in Zandvoort waar je terecht kan. Fysiotherapeut in, in, in Zandvoort. Vroeger hadden jullie ook nog dependances in Huizen de Duinen en Huizen ja. en en dergelijke. Ja. Ja. Is dat nog steeds zo? Nou, we hebben. Uh, Is dat een doelgroep. Ja, wij, wij hebben dus nogal lang samengewerkt met, uh, uh, met. Met Huis in de Duinen en. Uh, en de Bodaan Stichting. En Floor was een maat, Floor, uh, Floor Akkerman, een vrouwelijke collega. Een hele toffe meid. Die, uh, die heeft er eigenlijk voor gekozen om daar te gaan werken. Omdat zij dat werk dus eigenlijk zo leuk vond. En ja, uh, wij. Deden dat op detacheringsbasis, maar dat is nu allemaal gereorganiseerd. Dus die hebben toen gezegd: van uh, ja, blijven jullie uh, als jullie hier willen blijven, moet je gewoon bij ons in dienst komen. En zij heeft die vorig jaar die keuze gemaakt, dus uh, toen ging er weer een maat weg bij ons. Ja. Ja. Maar um, dat, dat is ook weer geprofessionaliseerd hè, eigenlijk. Uh, dus dat is eigenlijk nu allemaal in handen van wat zoals het nu heet, kennen mijn hart. Ja, dus, als ik uh, uh, zie wat jullie allemaal doen, staat op de website stuk of twintig onderwerpen. Dan moet je haast wel aan dokter zijn om te weten wat dat allemaal is. <laughs> Draai een ding. Ja, dat is een nieuwe ontwikkeling. Ja, uh, om dat heel heel te noemen. Ja, dat lijkt heel erg op acupunctuur. Je gebruikt een acupunctuurnaald. Maar, ja, maar die acupunctuurnaald die, die steek je dus in de spier, op pijnlijke plek. En uh, dat heeft soms baat. Het is dus, dus, dus, dus een alternatief voor masseren. En andere vormen, maar dat, dat, uh, dat kan heel effectief zijn bij het behandelen van blessures. Ja, je moet het maar weten. Ja, nou ja, daar ben je fysiotherapeut voor, bij het Ja, zou ik dus zeggen. ja. <laughs> gelukkig <laughs> ja. om het niet te doen. Uh... Nou ja, ik, ik zie jouw reactie, moet ik wel lachen? Want het heeft bij ook jaren geduurd voordat ik dat begrip draaieniedeling uh, kende of wist wat het voorstelde. Nu doe ik het zelf dus. En de pedicure, Wilma van het Loop, wat is dat? Wilma is, uh, Wilma is uh, iemand die uh, al, al, al ruim 20 jaar bij ons werkt. Ja. En op een gegeven moment ook uh, heel graag dus nog iets voor zichzelf wilde doen. En uh, zij is ook een fantastische uh, ja, mens uh, qua omgaan met andere mensen. En, en heel geschikt eigenlijk ook voor, voor, een, voor een, ja, wens, uh, een dergelijk vak als pedicure. En toen hebben we gedacht van oké, okay, wat kunnen we doen? En Wilma wilde dus die scholing uh, daar in die richting gaan doen. En eigenlijk ook naast het gewone secretaressewerk... dus ook nog iets anders te doen hebben. En zo is hij eigenlijk bij ons gekomen als pedicure. Als maar, ik dit enthousiasme hoor, dan denk ik dat de komende 40 jaar uh, geborgd is. Uh, uh, uh, ja, ja. Positief. Ja. ja, we gaan door. Ja, je gaat door. <laughs> in ieder geval gefeliciteerd met het eerste jubileum. Wat nog even leuk is om te ja, zeggen, vertel. is dat we dat gaan vieren. Hè? Oh! En dat is op 29 september. Dan organiseren we een basketbaltoernooi met een aantal bevriende praktijken en eh, vrienden ook gewoon eh, van 12 tot 3. Daarachteraan komt een walking basketbalwedstrijd van een team van de Lions en onze medische fitnessers. En daarna hebben we een receptie waar jullie allemaal hartelijk welkom zijn. In de Korver Sporthal. Nou, geweldig. Heel Dat gezellig. Wij komen we erbij. Okay. Hey, okay. Dank je voor je komst Plaats en voor de en Gefeliciteerd. Dank, dank voor je... Maar feliciteer ja, ook je collega's, hè, want ja. zij doen het ook een belangrijk werk. Zeker weten. Dank je wel. Absoluut. Dank je. Dank je. we zitten aan tafel met Zulela uh, Zugela Juge, zeg ik het goed? Zugela. Ja. En met dochter Melina uh, van uh, Restaurante Andrea. Ja. En ze zijn weer open. Ja. En Zandvoerders is er heel blij mee. Ja. Echt waar, want het is, het is eigenlijk een soort huiskamer van de Zandvoerders om daar naartoe te gaan en lekker te eten. Uh, want we praten wel tegen Zandvoerders, Als je 40 jaar in Zandvoert woont, dan ben je haast een Zandvoerd. Ja voel ik me ook. Vertel eens, hoe is het gekomen dat je aan een restaurant bent begonnen? Bent begonnen. Uh, wij zijn in 1980 in Nederland gekomen. Ja. En mijn broer die begon op zijn veertiende eigenlijk in de huidige zaak waar wij nu zitten te werken. Hij is daar begonnen als afwasser. Hij is gegroeid tot pizzabakker kok. Daarna, na een paar jaar is hij verder gegaan, bij andere Italianen gewerkt. Altijd bij Italianen in de keuken. Uh, dat kwam ook door zijn leeftijd. Hij was 14 toen hij in Nederland kwam. Uh, studeermogelijkheden hadden we wat minder in die tijd. En uh, zo belandde hij eigenlijk in de Italiaanse keuken. En uh, hij is uiteindelijk gegroeid tot een Italiaanse kok. En uh, ik uh, kwam door mijn broer eigenlijk terecht in de bediening. In de zaken waar hij altijd heeft gewerkt als kok heb ik altijd in de bediening gewerkt. Ik ben op mijn zeventiende begonnen in de horeca. En na enkele jaren hadden we zoiets van... ...wij zouden eigenlijk ook wel een eigen zaak willen beginnen. En uh, wat wij kenden was dus de Italiaanse keuken. En zo zijn wij eigenlijk uiteindelijk... Hoe kom je aan de Italiaanse keuken? Heb je uh, genen die naar Italië verwezen? Het kwam omdat wij op hele jonge leeftijd alleen maar met Italianen hebben gewerkt. En dat was eigenlijk op een gegeven moment onze bekende terrein in koken. Mijn broer was heel vertrouwd met de Italiaanse keuken uiteindelijk. En ik in de bediening... En we kunnen de taal ook wel redelijk spreken ondertussen. Dus uh, het, is, uh, het is echt heel eigen geworden. Wij hebben geen één moment gedacht om een ander soort keuken te beginnen. Want onze ervaring lag echt in de Italiaanse keuken. En dat is dus de reden dat wij uh, door zijn gegaan met de Italiaanse keuken. Wij hebben in 1995 de zaak overgenomen van meneer Graf Dijk. Yep. Ondertussen zitten wij daar nu al 24 jaar. Kan ik met trots zeggen natuurlijk. Ja, een feestje volgend jaar. Ja. En uh, ja, volgend jaar komt er zeker wel een feestje. En mijn broer, dus, uh, die kok is, de eigenaar, is altijd in de keuken. En ik ben altijd in de zaal geweest. De, de, de taken zijn wel heel duidelijk verdeeld. Dus hij doet zijn uh, keuken, de gerechten en ik sta in de bediening. En dat hebben wij gewoon eigenlijk op een hele leuke manier aangepakt. En de dochter? En de dochter is Melina. Uh, en sta, sta je ook in het restaurant? Ja, ook in de bediening. Ook in de bediening? Ja. ja. Maar niet fulltime? Nou, nu met de zomerperiode wel, omdat ja. ik vakantie heb, maar met school gewoon uh, wanneer ik kan. Ja, Zwaar werk. Ja. Maar wel leuk. Maar heel leuk, ja. In 1995 begonnen we samen met mijn broer met ook gewoon ander personeel te werken. En uiteindelijk door de jaren heen, onze jong kinderen waren toen heel jong... En toen in de zomervakanties was natuurlijk de drukte. En de kinderen waren gegroeid naar 17, 18 jaar. Dus sinds die periode helpen eigenlijk alle kinderen van de familie mee. Ik noem ze kinderen, want ze zijn, ja, ik ben de tante of de moeder van iedereen die er staat eigenlijk. Hoe zijn jullie aan de naam Andrea gekomen? Uh, de zaak heette al uh, restaurant Da Andrea. Dat, komt, uh, dat is afgeleid van uh, André Grafdijk, denk ik. Ja. En de zaak had al eigenlijk een hele goede naam. En wij vonden dat niet nodig om te wijzigen. We hebben alleen de daar weggelaten. We hebben dus uh, restauranten Andrea van gemaakt. En ondertussen zijn er heel veel mensen die mij Andrea noemen. Dat bedoel ik, ja. <laughs> Omdat ik er altijd ben en ik ben echt het gezicht van de zaal. Uh, heb je heel veel mensen die mijn echte naam wel kennen, maar automatisch noemen ze me Andrea. Ja, en je bent heel bekend in Zandvoort, hè? Absoluut. Ja. Zeker, zeker door de Nicolaas-school, de ja. lagere school. Ja. En al die mensen die bij jou in de klas hebben gezeten, ja. en anderen, die komen allemaal langs nog ja. steeds. Ja, ja, ja. Maar je bent uitverkocht? Ja, absoluut. Elke dag weer. Elke dag uitverkocht? Ja, het is een hele luxe probleem. Niet in de zomer maar... ook, in de winter, de winter maanden, dagen. Ja, in Zandvoort is een uh, huiskamer zeg ik. Ja, en dat hebben wij dus uh, voor de verbouwing. Wij zitten natuurlijk in dat project wat nu nieuw opgebouwd is. Ja. Heel veel gasten van ons niet te veel veranderen. Jullie zijn altijd zo gezellig. Jullie hebben een heel mooi sfeertje. En we hebben ook echt geluisterd naar onze gasten. En wij wilden ook graag dat huiskamersfeertje weer creëren. En als ik nu de reacties hoor van de afgelopen drie weken dat wij weer open zijn... is het ons goed gelukt. Ja. Ja, dus iedereen is heel erg enthousiast. En je moet echt reserveren, anders kom je er niet in. Absoluut, ja. Ik moet helaas heel vaak mensen teleurstellen omdat we volgeboekt zijn. Ja, gisteren mijn zoon. Ja, maar gelukkig. Ja, gelukkig maar je komt er niet in. Maar gelukkig... Ja, gelukkig hebben ze er wel begrip voor. Ja, natuurlijk ja, ja, natuurlijk. En ze maar. weten dat we altijd ons best doen om iedereen uh, eigenlijk een plekje te geven. Maar uh, soms is het gewoon... Uh, Die zon voor ze denken, acht van de winter komt onze tijd weer. Daarom, ja. Ja. ja. Daar heb ik zelf ook in een Italiaans restaurant gewerkt. En ja. dan merkte je dat heel veel mensen, zodra je ook maar enigszins anders uitziet dan de uh, autochtone Nederlanders, zullen we maar zeggen. Dat mensen dan binnenkwamen. Dan begonnen ze altijd, waren ze op vakantie geweest. Dan gingen ze tegen mij niet Italiaans praten. Terwijl ik helemaal ja. geen woord, Italiaans ja. spreken. Ja. Gebeurt jullie dat ook wel eens? Dat gebeurt ons ook natuurlijk heel veel ondertussen we we weten natuurlijk heel veel gasten van ons dat wij niet van Italiaanse komen af zijn. Maar wij hebben zelfs Italianen, vooral in de maand augustus hebben ze vakantie in Italië. En dan komen Italianen bij ons binnen. En dan beginnen dan ook uh, It ja, ja. Italiaans te praten. En ik kan het wel allemaal goed volgen, maar dan zeg ik wel even tranquillo. Uh, <laughs> en uh, ja, dan is het ook heel fijn om van Italianen te horen dat wij het goed doen. Dat is wel... Uh, dat is echt ja, een compliment absoluut, ook. Ja. Absoluut, absoluut. Ja, ik heb ooit wel eens geleerd dat macaroni helemaal geen Italiaans gerecht is, hè? A pen is wel uh, eigenlijk wel een veelvoorkomende gerecht in de Italiaanse keuken. Spaghetti? Spaghettipennen, maar in Italië zijn dat meer eigenlijk voorgerechten. Okay. Zoals als een Italiaan bijvoorbeeld een stukje vlees bestelt, moet je niet vragen, wil je er frietjes of spaghetti bij? Want... Uh, dan maak je een grote fout. De spaghetti hoort niet bij de vlees. Dat, uh, dat is voor hun een, een, een starter eigenlijk. Ja. En bij de vlees kan je dan een frietje serveren, maar geen pasta. Of bij een Italiaan komen we met een cappuccino na, na de ochtend. Nou, dat, dat kan niet, echt niet. Nee. Nee. nee, nee, nee. Kijk, ik krijg toch weer wat uh, te leren nu. Ja. Ik denk mij bekend in de oren. want ik ben ook mijn horeca carrière zo ongeveer begonnen in het Italiaan, als afwasser in de keuken, ja. en doorgegaan tot kok. Dus het klinkt heel erg uh, bekend uh, dat je dan denkt van nou, zo weet, ik weet het al, want we eten thuis ook spaghetti, ja. nou, dat, is, uh, <laughs> dat is niet zo. Ja. Uh, ja. Hey, en uh, nu, drie weken ben je open, je hebt een aantal weken, een aantal maanden zelfs gesloten geweest, het moest allemaal weer stevig op fundamenten gezet worden, ja. het huis. maar nu is alles weer klaar. Eindelijk. En ja. die periode, rust, ja. overwegen, bekijken. Ja. ja, het was heel gek. Uh, de bouwperiode heeft twee maanden langer geduurd dan gepland. Dus we zijn in totaal uh, langer dan negen maanden dicht geweest. In de eerste instantie wisten we dat het ongeveer zes maanden zou duren... en dan probeerden we het beste van te maken. Het was heel gek om plotseling thuis te zitten... want uh, ik ja. heb nog nooit van mijn leven zo lang vrij gehad. En uh, het gewone leven was voor mij niet meer bekend. Voor ons, niemand van ons. En, uh, ja, en toen hadden we zoiets van, en nu... Want wat wij nu in de zaak hebben neergezet, zijn we al eigenlijk wat jaren mee bezig. Dus we hadden al uh, onze keuzes gemaakt. Wat voor tegel willen we? Wat willen we hier? Wat willen we daar? Zijn en dat investeringen die je moet doen? Ja, het zijn wel uh, behoorlijke investeringen geweest. Want de zaak is echt helemaal opnieuw opgebouwd. En uh, helemaal uh, nieuw uh, teruggekomen. Ik zeg, het sfeertje is behouden, de opstelling. Maar het heeft allemaal een nieuw jasje gekregen. En we hebben natuurlijk wel ook in de periode dat we dicht waren... ook heel veel gedaan voor de zaak. Maar wij zijn zo waanzinnig gelukkig om weer terug te zijn in de zaak. Die negen maanden leer je heel veel van. Dan denk ik toch zo van... Uh, het is toch niet mijn ding om thuis te zitten. Ik, wij willen graag terug naar de zaak. En al onze gasten hebben ons waanzinnig gemist. En wij hebben hen ook heel erg gemist. Kijk, dat is belangrijk. Ja, absoluut. Het is geweldig om weer... Uh, ...in de zaak te staan en al die reacties van de gasten te, te horen te krijgen. Ik kijk even naar Marlene, Je moeder de hele dag thuis, negen maanden. Wat is dat? Ja, <laughs> ja heel anders. Ja, ik dat moest ik. er wel echt aan wennen. Ja. Geen ruzie? Nee, wel, soms. <laughs> gewoon discussies. Maar uh, ja, dat hoort erbij toch? Ja. Want ja, ik was het niet gewend. Nee, dat bedoel ik. En dan is je moeder altijd thuis ineens. Ja. Want mijn zus en mijn vader, ja, dat, dat wist ik gewoon. Die waren er altijd... Maar dan heb je gewoon een full house ineens, wat je nooit had. Maar, um, ja. Het... En dan krijg je commentaar, 11 uur thuis. <lacht> oh nee, dat niet. Ik oh. was toch altijd thuis vanwege school, dus uh, nee, daar hadden we nooit discussies <lacht> over. Welke school zit je? Uh, in Holland, in Amsterdam. Oké, okay. en wat studeer je? Mondzorgkunde, mondhygiëniste. Oké, oh, okay. dat is ja. belangrijk. Ja, absoluut. Zeker, ook met een restaurant, prachtig. Ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> zeker. Maar je gaat ook in de uh, toekomst of in, door in die mondhygiëne... of denk je toch iets in het restaurant opvolgen? Nee, ik uh, wil echt mondhygiëniste worden. Ik, ik heb gezien hoe zwaar wel... het is, een restaurant. Dus ja, als bijbaantje dat kan altijd... maar niet als uh, toekomst, zeg maar. Betalen ze een beetje? Jazeker. <lacht> <lacht> <lacht> nou, ik hoop dat wij wel één opvolger hebben. En uh, daar kijken we ook naar uit. Voorlopig zitten we er nog zelf in maar misschien in de toekomst dat er toch wel een opvolger van de familie in kan komen... en dat wij dan weer een stukje op de achtergrond kunnen staan. Het zijn natuurlijk heel erg lange dagen wat je maakt. Ja, want hoe laat ga je open smorgens? Uh, op dit moment uh, zijn mijn broer en zijn vrouw, de eigenaars... die beginnen elke dag dagelijks om 8 uur, Zo. morgens, voorbereiden voor de avond. En wij gaan zelf rond 12 uur de bediening naar de zaak, terras buiten zetten... en dan zijn we eigenlijk de hele dag open en de hele avond... Dus je maakt gauw uren van 12 tot 12. ja. En elke dag. We ja. zijn nu wel... Geen uh... vakanties meer. Nee, maar dat is prima zo, we hebben genoeg uitgerust in de negen maanden, <lacht> dus gaat, we hebben alle energie. Je gaat nu gewoon zeven dagen open? Wij uh... zijn uh, vanaf dag 1 zeven dagen open, wow. maar dat hebben we al die jaren ook zo gedaan. Van 1 juni tot en met half september zijn we altijd zeven dagen in de week open. Het zijn wel uh, pittige uren wat je ja, maakt. Ja. Maar je weet dat er een winter aankomt en dat je de rust wel uh, kan terugkrijgen. En dit jaar misschien toch twee beetje langer? Tot 1 oktober uh, misschien na deze lange dat tijd Ja, er zit er wel in. We zijn, uh, bezig, uh, we zijn ermee bezig. Of we bespreken het om misschien de maand oktober helemaal open te blijven. Misschien november ook. Dat we nu dit jaar in januari uh, pas vakantie gaan nemen. Wauw, voor de luisteraars. Waar zit het restaurant? Kerkplein 9. Tegenover de HEMA vlakbij hoor. Zeker even. <laughs> Ik kan op het terras zien of er een plekje is. <laughs> Precies. En het belangrijk is om te reserveren. Ja. En uh, ja, daar heb je een telefoonnummer voor. Ja. En dat is? 023 57 146 70. Ik ga het halen. 023 57, dat is Zandvoort, en dan 14670. Ja. En je en kan... Wees verstandig reserveren, want de afgelopen weken uitverkocht. Ja. Elke avond. Nou, dat is niet leuk als je daar naar toe wil. Met, met name de leerlingen van de Nicolaas School. <laughs> uh, als je daar naartoe wil, reserveer. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Dank voor jullie komst. Heel graag. Erg blij dat jullie er geweest zijn. En Dank veel wel. succes met het vernieuwde restaurant. Dank, vriendelijk. Dank u, vriendelijk. En u bedankt voor de uitnodiging. Jullie bedankt. Heel veel succes. Dank u. Dank u wel. Aha, en we gaan nu bijna naar het uh, volgende uur, maar we krijgen toch nog eerst nog wat... We kunnen een stukje agenda doen. Ja, dat is goed. Uh, we, ja. ik, ik zal wel even beginnen. We hebben natuurlijk tot uh, uh, nog de expositie Art with Pride en Pride dergelijke in het museum met René Zuiderveld en André Jonker tot 25 augustus. We hebben dit weekend de ADAC GT Masters op het circuit Zandvoort. Uh, vandaag de zesde editie open Zandvoorts kampioenschappen roken roken op het Raadersplein van tien tot drie uur. Om drie uur is de prijsuitreiking en de overgebleven makreden kunnen verkocht worden voor het goede doel. Ja, dus de mensen die hier geen koffie kunnen drinken, die kunnen wel Macrede gaan kopen om drie uur voor het goede doel. Vanavond en vanmiddag op het Kerkplein en in de meerdere plekken in het dorp de Amsterdamse avond. Aan de Amsterdamse Grachten wordt er gezongen. Maar in schuiven kunnen niet meer open vandaag. Nee, die blijven dicht. Die blijven dicht. <laughs> maar in ieder geval, door de storm en de wind. Als het niet gaat buiten, dan hebben de restaurants gezegd: gooien we onze deuren open en wordt het naar binnen verplaatst. En ook vandaag, als het doorgaat, ik vraag me dat af: Bassersplein, Zomermarkt, Boulevard van 12 tot 6 uur. Oké, okay, en dan waren we nu naar de muziek.